This yes, is custom made, custom made, custom made er staat aan. Keizer, champie, flex on the peak. Disclaimer ze runnin' the game. Maar ik run die MC, ze rijdt als een marathon, laat ze staan in hun hempie Crushing groove en fantasie over Bimpies en Bentleys, dit is champion. Ik heb een ik het best na een fles, Henny. Heb je niet, doe maar Remi. Rensen, ik like mezelf, noem maar Remi. Vaak doodverklaar, nog steeds ongeheven naar de spam. Free hands, free, hoe ik vele fikers klaar. Laat mijn handen in de wiese, dat Heb een leger waard, meer dan geen voor fake. Bij mijn stijl, ik spreek daar. De hoek die mijn crew pleegt, is als mijn freestyle. Style spells, in die minuuts, stotten, ik mag zijn hoofd uit of ze last hebben op Kids hoofdluis Chips, wit die seamen, flows of je hoofd zijn als connect met bordfoto, dat is een hooptuig Keizer en kerel, brengen die kroon thuis Chips komen met te veel goed webbel Tot bijna vast, veel treppel Filter, staat aan, kan je niet verstaan Wordt over tonen als ik ben door aan Chips komen met te veel goed webbel Not even on my level Filter, staat aan, kan je niet verstaan Ik ben door voor je op de roos maar briggers, ze gaan de door yeah. Ik ben die enke, fuck de stie bij ze horen jij baby, bullshit, moet niet storen Kees baas achteraf, wist in het van tevoren Sla de spijker op de kop, maar ik ben niet op boeren oh, Ooghoorde, spits, dus die boys willen horen Kiddo plus Keis dus knoop het in je oren Keis was de te harde, maar hij zat in het noorden Wesselingen, brink, brink, brink, haal het ik ben de broer, ik ben een aanslag, een grote ram De band rustig, rusten, maar zit vast in mijn kloten Grotelen, laat me fucking stijgen als ik hoor kan ik duck, wapen lang staan niet, ik wil draaien aan de flik Over jullie lippertjes, weg nou noem maar mik, man Mij even laten rusten niet mijn kitken Kids komen met de filter, Pebble, de fijn vast veel trebbel, de filter, staat aan, ga je niet verstaan Voeg over tonen als ik ben door aan Kids komen met de filter, pebble not even on my level de Filter, staat aan, ga je niet verstaan. Ik ben zelf geen legend, maar CV is Boy Root boys hebben geen fruit joint, de CD is klassiek in de hoodboy. Niet alleen in mijn wijk weten ze safe slecht als op een beat testen. Schaam me niet voor mijn zonde wordt wordt wijzen. voor de wijze. Voor deze woning zijn blaster en nieuw verbod met keizer. Paas om de mic als een beat blond, hier een heisje. Wij gaan weg zijn grote prijsfinale. in dron 2, deze twee kaars nog steeds bazen. De games zonder kaas, de kaarten zonder aasen. Gaat komen met het kappen van veel praten, die zaten. In deze tafel ons dag nog niet te weer leeg maken. We staan maar voor een deur als kist tijdens te maken. Fuck a beat, uit de beef in de meatwagen. Decide wat je oog nu moet je niet klagen, kom in genadeloze flow, zal je niet sparen Kids komen met de filter-webbel, veel bijna vast, veel treble, Filter, staat aan, tijd je niet verstaan. staan, op hoge donuts aan in de Chicks komen met de filter-webbel, not even on my level de Filter, staat aan, tijd je niet wil staan, en ga je voor je zo'n kieper